Oh, Parker, uh, uh, ik ben veel te laat naar bed gegaan. Of te vroeg opgestaan. Oh. Nou, Parker, wat is er met die mannen? Hé, <laughs> ja. huh? hey, Bill, betalen. Nou ja, dan pak je dat geld toch aan. Maar dat gaat niet. We kunnen het niet boeken. Wij hebben geen feitjes. Zeg, Parker, waarom? Wil hij eigenlijk betalen? Omdat hij beweert dat hij een strafbaar feit heeft gekleed. en dat het zijn plicht is als staatsburger. Ah, ja, ik kan er ook niets aan doen. Ja, ik heb die idioten die zomaar bij ons komen binnen. waar je toch ook niet voor het uitspreken. Nee, nee, dat is Zeg, laat hem dan maar binnenkomen. Nee, zeg, pak, pak. Heb je hem goed bekeken? Nou, en nou, of. Nou. Het is toch geen uh, politicus? Ha, de, de die? Wees op je hoede. De verkiezingen staan voor de deur. En er maken heel wat van die mensen... ...die zo nodig in de regering moeten... ...de indruk dat ze gek zijn. Ja, maar, maar, huh? Maakt u zich geen zorgen, sheriff. Deze oh. is echt gek. Nou, vooruit dan maar. Jim. Laat die meneer eens hier komen. Zal ik u nou nog eens uitleggen? Het was op de 23e, dus precies drie dagen geleden. Gaat u maar mee de rest nu aan de sheriff vertellen? De sheriff? Hoogstverzelf. Eindelijk. Eindelijk. Het moet, moet toch ook een mogelijkheid zijn om de strafbaarheid van een handeling. zelfs als die niet gebleven. Nee, ja, ik bedoel, zelfs als de politie ontgaan is. Ja, ja de, de sheriff zit op u te wachten. is Een overtreding blijft een overtreding nietwaar. Of, of je he, dat effect hebt. Meneer, meneer. Mo Morris, Morris, dat ja, gaat u zitten, gaat u zitten. Ah, u zit, ja. Uh, dank je, pakken. Ben, zit zitten hier naast wat, wat doe je? No, Mooi, zei voor het geval dat. Huh? Ja, maar, ja, u begrijpt wel dat ik. <laughs> ja, ja, natuurlijk, pak, zet pa. je wel, Deel pakken. pakken. <coughs> <coughs> Zo. Zo, meneer Morris. Precies, denk je. Uh, nee, nee, nee, nee, dank u. <tast met> u. Natuurlijk niet. De reden van mijn bezoek is dat ik mijzelf schuldig verklaar aan een strafbare handeling. Zo, uh. zo, zo, zo. En wie hebt u dan wel vermoord? Ik heb niemand vermoord, wat ja. denkt u ja. Wel dan? Ja, ja, ah, Dan bent u dus vermoord. U zelf. Ah nee, dat kan niet. Ik nee. heb <shad> soms wat u zit hier <shad> naast <shad> mij in leven en lijf op de stoel. Uh. Uh, maar toch ergens klopt er iets niet hoor, meneer Morgen. Well, ik, ik, ik ben een inwoner van deze stadsje. Aha, aha. Er is bij u ingebroken. Waardig niet. Hoe komt u daar nou bij? Ja, maar lieve man, er was toch iets met de strafbaar feit niet? Ja, neemt u me vooral niet kwalijk. Ik heb verwacht tot een paar twaalf die's gedaan. Dat houdt op de duur geen mens vol al ben je zo sterk als een paard. Hm, nee. En uh, hoe uh, gaat het met u, meneer Morris? Wat? Uh?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 ...op de hoek van Brown Jefferson Street. Het licht stond op rood. Ik had erg gehaast, begrijpt u wel. Aha, en, en... u bent op het rode lichtje gereden. Precies. Ja, meneer Morris, maar dat moet u toch niet doen. Hey, ik reed naar huis, en toen bedacht ik opeens... ...wat er allemaal had kunnen gebeuren. Ja. Je leest tegenwoordig zover in de ja, kant. Ja, ja, vertel mij wat, zegt. Nou goed, oké, okay. en... belooft u mij dat u de volgende keer... ...en een beetje ik heb uit aan mijn goede gestern te danken ...dat het kruispunt vrij was, dat er geen oog de hoek kwam. Maar sheriff... Wat is, wat is, wat is, wat is, wat is nou, wat is nou, ik, tranen? Hm ik voel dit, dit, dit, dit, slecht. Morris. dit, meneer dit, Laat het dan. Laat het dan, meneer Morris, een les. Ik voel u zei, ik heb mijn plicht als burger schandelijk verzaakt. Nou, en zal het ook beslist nooit meer doen, Moosje. En heb een strafbaar feit gepleegd. En ik voelde ogenblikkelijk daarna het verlangen naar, naar geboekte toening in mij opbellen. Wat zeg je me nou? Ja, en het verlangen groeide met de minuut. Ergens klopte er iets in mijn leven. Ach, er was geen balans. En, en, en ik had iets genomen. En ik had er niet voor betaald. Ja, zeg. Oh, dus luister ik, Moses. En waar... Wat, wat bedoel ik u? bedoel, waar... Hebt u dan iets weggenomen zonder te betalen? Ik heb mij iets veroorloofd. Ja, zeg. Het. Onrechtmatig. Ach, ach. En, een, een vrijheid die niet in het belang van de gemeenschap was. Ik heb de grenzen die de staat getrokken heeft overschreden. Ach, goed, goed. En ik verwachtte dat de staat, de boete die daarop staat, maar de staat roept de zin niet. Nou ja, <lacht> de tranen weten <totie> dat. Dat is toch nooit de staat. Nee, maar niet vallig. Nou, wat wilt u nou eigenlijk? De boete. Huh? Ik wil betalen. Ogenblikje, ogenblikje. Als ik u dus goed begrijp, he. wilt u betalen omdat u door rood licht gereden Precies, ik had gehoopt dat de politie mijn nummer genoteerd had. En dat is niet gebeurd. De, de, de, het is ja. al drie dagen geleden, sheriff. Juist, juist, meneer Morris. U beschuldigt uzelf wat is van een verkeersvoorschrift overtreden te hebben. En u weet nou dat u daardoor een strafbaar feit gepleegd hebt. Precies. Juist, juist, juist. En op grond waarvan, ik bedoel. Hoe komt u daar nou eigenlijk bij? To, ik, ik. heb u toch al gezegd dat mijn. Mijn schuldgevoel. U denkt toch dat... zeker niet dat ik op mijn achterhoofd gevallen ben, hè? Wat bedoelt u? Nou, kom er eindelijk maar eens mee voor de dag. Wat zit er achter die hele geschiedenis? Hè? Eh? Wie wilt u erin luizen? Wie heeft u hiervoor opdracht gegeven? Door wie. Meneer Morris is dit allemaal verzonnen, met andere woorden. Door wie wordt u betaald? Waarmee de kom. De sheriff, wat geeft u het over? De verkiezingen staan voor de deur, dat weet u net zo goed als ik. Heeft u soms iets tegen mij? Hebt u iets tegen mij, Sheriff Reginald Hoodworth? <laughs> u, u wilt mij kwijt? U wilt mij kwijt, waar of niet? Nee, ik wil mijn schuld betalen. Weet u wat u doet? U gaat eruit, wat? U gaat eruit? Ja, zeker. ik ga met de klagen. Wat u doen? Ik ga met de klagen. Wat u doet? Ik ga ik ga u mag toch weten dat ik u niet heb laten opsluiten? Ha ha ha! Ha ha! Ha! Ha! Ha! Nou, nou, nou! Ha! No, no, no. Hij het allemaal! eens op je nuchtere maag, zeg. Pater! Ah, ik kom, ik kom, ik kom. Zeggen we. is hij weg? Ja, maar als hij zich nou echt gaat beklagen. Oh, wat, wat, wat, wat, wat dan, wat dan, wat dan, dan? Je dacht toch zeker niet dat ik dan met mijn mond vol tanden zou zitten, nu maar, ja, sheriff, misschien hadden we toch maar beter dat geld kunnen incasseren. Oh ja. En daarmee toegeven dat wij niet deugen. Oh, ja. <laughs> wedden dat die... Parker, kom hier. Kom hier, Parker. Ga zitten naast mij. Luister, luister, luister, Parker. wedden. dat hij van de Denver Post kwam. Ja... Als wij dat geld hadden aangenomen... had zijn krant morgen volgestaan met de grootste vuiligheid. Zoals verkeerschaos. Verkeerschaos groeit de politie boven het hoofd. Overtreders van de verkeersvoorschriften worden niet meer bekuurd... van de slappe houding van de politie. Oh Politieberust in huidige toestand enzovoort. Enzovoort, enzovoort. Verdomme. Wij moeten uitkijken, Parker. Ja, zeker. Dit is een zeer gerichte actie. Die door een bepaalde groep is opgezet. Wij moeten op onze tellen. Passen, Parker. Zo. En Nou, moet ik aan het weg, Parker. De eerste drie uur. toe, wil ik absoluut niet gestuurd worden. Wat? Natuurlijk niet, chef. Ik laat niemand binnen. Wat is er, Jim? Heeft Baker hier nou niet gezegd dat ik. Ja, maar ik ze laten me niet, me niet met rust, chef. en dame. Huh?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 Dan moet je eens goed luisteren als je werkelijk mijn vriendje wie bent. Staat dan... wie zegt dat ik jouw vriendje ben? Ik ben alleen maar een openbare speurhuis, het openbare oor, het openbare oog. Wie betaalt dan nou vrijwillig en uit eigen beweging een bekeuring die je niet gekregen heeft? Nou? Niemand. Niemand. Niemand. Ik heb niks gezegd. Nou ja, ja, ja, dat heb je wel. Ik zou alleen maar een geintje met je uithalen. Met, met mij? Als de chef te weten komt dat nou, ik... Hij, hij zal het te weten komen. Oh, oh, oh, oh, oh. Nou, geen holzin meer, hè. Je, je, je, je kan daar niet naar binnen. Waarom niet? Uh, de chef is er niet. Maar, niet merkwaardig. Een dame op bezoek. <lacht> Begrijp je wel? En nou verzoek ik u vriendelijk, maar zeer dringend en beleefd.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 Oh, meneer Brett, wat aardig van u. Wilt u me alsjeblieft helpt. Wat wilt u hier? Meneer, ik verbied u mag dat u wegkomt. je kalemantje. Kalemantje. kalemantje. Wat dacht u van een kopje koffie, mevrouwtje? Ik weet in Black White Street een leuke vrouwtje. Goedenavond, dames en heren. Mijn naam is Emily Stone. Ik ben 43 jaar moeder van drie kinderen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 Schief, oh. eh? ik ga. Ik kan niet meer. Ga zitten. Schief, ik ga. Zit? Ja, ik zit. Ik We zit. Gaan? Nee, dank u. gelijk oh, gelukkig. Ik Maar oh, man maakt er niet zo'n probleem oh. van. Maar schief, daar heb ik niet eens de tijd voor. Ik heb helemaal nergens tijd meer voor. Mijn oh, man eh? hebben ook, nee, heb ook geen tijd nergens meer voor. Schief, iedere dag, iedere dag komt de post met de wasmand. Wasmand? Een wasmand vol brieven, meneer. Een wasmand. En weet u hoeveel brieven er in een wasmand gaan? Ja, dan sla je me dood. Nou, dat zal ik u dan Sex. Seks, beschuldigingen, eigen aangifte, zelfs op gebied. Ja, ah, seksueel, seksueel gebied. Ja, seksueel gebied? Seksueel, heerlijk, te raad. En seks, seks, seks en nog een seks. Ik begrijp er geen plekse van, zeg. Zijn er ook valsen bij? Ik heb geen idee. Ik stuur ze naar de bank. Oh ja? Enige wat ik kan doen, naar de bank. We hebben een speciaal we moeten openen onder het motto: berouwvolle zondaars. de zondaars? Dat staat er. de zondaars. Ons saldo groeit met de dag. Het, wordt... het, groeit, het groeit, het groeit, nog meer. Ik word er gek van, omdat we in een soort visieuze, visieuze cirkel zitten. Vicieuze cirkel? Rond, rond, rond, rond, rond, rond. Rond? Ja. We hebben niks, vast. Zeg, nou. ja, verklei eens naderen. Dat is heel eenvoudig, tief. Om al die brieven open te maken en te verwerken. Ja? Die de bezoekers weg te krijgen. Expietanties uit te schrijven, en te enzovoort. En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 Maak er bundeltjes van en laten ze naar die band brengen. Maar dat heeft wel tot gevolg dat onze bureau-volle zondags... ...een enorm arbeidsterrein tot hun beschikking krijgen. Nou, ik moet je eerlijk zeggen, ik begrijp van niks meer van. We... Hoe bedoel je dat? Het u dat uitleggen. En luistert u dan. Kijk, luister. Nou luister, het is een sport geworden, een sport. Een hobby, een zeppelletje. Ze verzamelen punten, punten, wat punten? Alsof het koffiebonen zijn. Ze willen elkaar in eerlijkheid overtreffen. een land, Kalm, wat een land, Kalm. Ah! Kalm, kalem. Kalm. Ja, nee, ik, ik zal je vertellen. Maar dan is het natuurlijk wel zaak dat ze niet betrapt worden. Ja, nee. ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, kalm. ja, ja, ja. Kijk, als de gelegenheid zich voordoet. Geef ze gelegenheid? Ik geef ze als de gelegenheid. Oh, ja. Ik krijg niks, ik heb er niks te geven. Omdat mijn agenten voor het grootste deel met de de post bezig zijn... Ja? krijgen al die eerlijkheidsmaniakken ja. nee, meerdere malen per dag de kans om de licht te rijden. Fouten parkeren, een straat van één richtingsverkeer is... ...van de andere kant in te rijden op een stottenverband te negeren... ...zonder dat er wordt Dat mag helemaal niet. Nee. Maar zien hoe, hoe, hoe we meer post krijgen... Ja? ligt het hele politie op voor haar lam. Oh, oh, oh. Lam, lam. Ook dat nog. En dat zal niet lang meer duren, Want we zitten midden in de complete verkeerschaal. Oh, oh, oh, oh, oh. Gaat Ja. Oké, wacht even. Denk toch maar. Ja. Ik zal vanavond voor de televisie de mensen wel eens op hun gemoed werken. Beste oh, Zoals u ziet, zijn wij allemaal van Kings in opgevoed met begrippen als eerlijkheid. Waar heeft die zin dat? Deze goede eigenschappen zijn duidelijk een duidelijke karaktertrek van ons volk. Maar, medeburgers, wij moeten het, het natuurlijk niet overtreden. Eerlijkheid wat een misdaad als, zoals de zaken er nu voor staan, het zand besteld op dit zand te staan. Daarom snik ik u. Gebruik uw gezond verstand. U dus zal me moeten toegeven dat u, als het op zaren te doen aankomt, het ook niet zo nauw heeft met uw eerlijkheid. En dit is de zaak. Ben ik. In onze stad heeft dat van weer ook volledige chaos. Het is onze zaak die chaos weer op te Ja, Dames en heren, ze ik doe een beroep op uw plichten als Wij zijn toch ook, ook allemaal maar mens. Laten we toch blij zijn als de politie ons niet betrapt. We moeten er gewoon niet lopen over praten als het ons weer als geluk is, van die jongens van de politie met de neus te nemen. Laten we de wereld omlachen, hahaha. Ha, ha. Zoals sinds jaren dat iedere echte Amerikaan erom lacht als iemand op de poets zich kunnen wakken. Maar de andere handdaden en de aanzinnige schaals, de verkeersschaals, die op de ogenblik in de stad heerst, op de heffen, zie ik mij uit hoogte van mijn beroep, helaas gedwongen de noodtoestand uit te roepen. Vanaf dit moment wordt het kiezer, die door zelfbeschuldiging de politie van eind, dat het eiselijke taak gaat wat ja, is Wat is er? Wat Ja, wat is ze, ze willen het bureau bestorven. Maar, maar waarom, mijn Wat zeg? Ze zijn stapelkrankzinnig geworden. Ze laten zich het recht niet ontnemen eerlijk te zijn. Maar Jack, barricadeer de deur. Dat doe ik, dat doe ik, doe dat. Oh, um, is dat gebeurd? Oh. Huh. Maar die houdt het niet lang meer, Sheriff. Hij kan niet door oh, brandweer dan halen, Scherf, Want die hebben zich met die idioot oh, oh. aangesloten. Oh, oh, oh, oh. Hallo. Hallo. Zelf op, Zelf op, Zelf op, Zelf op, sta op, sta op, sta op, sta op, sta op, sta op, Kom. U wilt uw beste op, sta op, sta op, sta op, sta op, sta op, sta op, sta op, sta op, sta op, sta op, sta op, sta op, sta op, sta op, sta mensen.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 Ja, maar als je er nou eens goed over nadenkt, Pakken, als je ja, ik bedoel, als nou opeens iedereen hè, die wij niet te pakken kunnen krijgen op het idee te komen zichzelf aan te geven, al die ontelbare verkeersovertreders, wat hm. we nou eens zouden aannemen hè, dat zo'n eerlijkheidsman in alle lagen van de bevolking, dat, hè, dat ja. kun je toch helemaal niet voorstellen, Pakken, of schoon. na die droom, dan nee, moet je zeggen, die begon heel onschuldig. Die begon ons even kijken. er was, um, ja, er was, was een vrouw. Ja. Een vrouw, hè. Zie je voor je? Ja, maar ze heette Stone. Dat mensen heette Stone. Hoe? Stone heette ze, ja. Ja, en ze beweerde, ja, in mijn droom natuurlijk, hè, dat ze met een kleine auto fout geparkeerd had. Hè? Ja, maar net als onze meneer Morris in werkelijkheid wilde zij in mijn droom natuurlijk ook vrijwillig haar bekeuring betalen. Huh? En toen, jongen, jongen, luister, ik kan je zeggen. mevrouw ah, Stone? Ja, mevrouw is dus gek. Gek, hè, dat ik die naam zo goed tot hou heb. Nog een Ja. ja. chef. Sheriff, mevrouw Stone ja. zit in het wachtlokaal hier. Oh, ja. Huh? ja. Wat zeg je maar nou? Wat? Ja. Dat bestaat niet. De... Ze laat me niet met rust, chef. Ze beweert dat ze eergisteren gisteren smorgens vroeg geparkeerd heeft op Washington Avenue. En ze wil net als die meneer Morris vrijwillig... En moet ik keurig Ja, sheriff, dat wil ik. En nu direct. Mijn naam is Emily Stroon. Ik ben huisvrouw, 43 jaar... en ik sta erop mijn boet hier vrijwillig te betalen. Ik weet wel dat u van op... de... De Droom van de Sheriff... door Wolfgang Altendorf. Vertaling, Lies de Wind. Rolverdeling, Sheriff Woodworth, Jan Borkes. Jim Frans Kokshoorn, Jack Jules Royaert meneer Morris Hans Veerman, mevrouw Stone Lies de Wind, verslaggever Joop van der Donk, chief hunter Billy Ruis. Technische realisatie Koy de Groot, assistentie Bram Hengeveld, regie Bert Dijkstra.